Okay, ik ben ja, een dringend commissaris. Wat is er aan de hand, agent en Er Ik een lijk gevonden. En ja, nooit geen twee zonder er eens. Ik klaar. Aan de vaart. En heeft men de identiteit kunnen vaststellen. Nu zeker zin, hoofdinspecteur Piraeus. Is dat vermeuling in? De? Ja. Je riekt de dood van uren ver. En jij riekt uren in de wind naar het huwels. mijn hand voor mijn mond houden, oké? Okay. <laughs> Meulen, je bent er al bij. Ja, ik wilde vermijden dat er sporen vernietigd zouden worden van in. En zeker in dit geval. Het gaat om een collega van ons. Laat eens kijken. Als je maar overal afblijft, hè. Wat is de doodsoorzaak? De scheder is ingeslagen met een stom voorwerp. Ja, en dat is nog niet gevonden. Ze zijn de berman aan het afzoeken. Alleenig idee. Hij is langs achteren aangevallen. De slag moet onverwacht aangekomen zijn. Ik wou vragen, is het hier gebeurd of werd Pireins verplaatst? Ja, daar kan ik nu nog niet op antwoorden. Als ik niet vergis is, dat zijn wagen? Ja, de sleutels zitten nog in het contact. Hij was dus op weg naar zijn auto. Dat zou dus betekenen dat hij hier iemand ontmoet heeft. Daarna is hij terug naar zijn wagen gewandeld... en toen is het gebeurd. Commissaris, commissaris, gevonden. Afblijven, kom. Ah, goed. goed, commissaris. Alleen bij. Kijk, een hamer. Een klauwhamer. De resten van bloed en haren. Ja, laat dat maar aan mij over, he, Vanin. in. Heb de handschoenen aan, even meeldig. Ik zou niet willen dat er vingerafdrukken verdwijnen. in. ik ben geen amateur, hè Oh, God. Nou, ja. de dood van Pirens is een streep door mijn rekening. Ik was ervan overtuigd dat we via hem op het goede spoor zouden komen. Hmm. Waarschijnlijk heeft nog iemand dat gedacht. Wat doen we die? Huiszoeking bij Pirens? In de hoop dat niemand ons is voorgeweest... De vraag direct toestemming aan Beekman. Oké. Okay. Ben, zeg, zijn jullie zoet geworden? Je ben bijna dat bel door de deur. Je moet me helpen al, hè. Ik kan dan niet op een andere keer, Ben. Ik ben bij een fotosessie bezig. Ik moet een tijdje onderduiken. Ach, sorry, dat kan niet. Ik heb geen plaats. Je bent de enige bij wie ik terecht kan. Je kunt bij mij niet terecht. Trouwens, heb ik heb nu geen tijd. Besefte jij wel wat een fotomodel tegenwoordig kost? Alleen, een paar dagen maar. Meer niet. Weet de geest dat je hier bent. Nee, nee nog niet. Maar hij zou het zeker goedkeuren. Hij wil ook niet dat ik ondervraagd zou worden. En ik wil niet met u in verband gebracht worden. Kom maar, Alleen. Alsjeblieft. Maar hij komt binnen. Bedankt. Ja, sorry, Chantal. Oké. Okay. Go, go, go. Iets uitdagender, ja? Het is geen reportage voor de familieblad. Wat een familieblad. zeg van een grin. Kunt je benen niet wat verder spreiden, Chantalke? Je moet dringend naar de fitness, hè? Ze kan met mij komen. Dat kost minder en het heeft zelf een effect. Houd oh, je mond ben. Yo, ik zwijg al. Tenminste. Als je akkoord hij dat ik hier een paar dagen blijf. Ja, ja het is zo. Maar als de geest erachter komt, dan kun je het hem uitleggen. Het is geen probleem. Hij kan toch niet kwaad blijven op mij? Hij heeft mij nodig. Peter, wat zoeken we feitelijk? Naar iets onder de deur. Er moet een verband zijn tussen de moord op Pireins en de twee vermoorde transseksuelen. Met dan nog liefst een link naar de geest zeker. En naar die vz 2 hulp. Dat is wel wat veel, hè, Pieter. Ik weet het, niet, maar ik voel het. Dat is mijn intuïtie. Hey, ik voel dat ja, Pireins met dat alles iets te maken had. Hey, wat zou je denken van een oude klasfoto... met op de achtergrond een ons bekend ex-leraar. Het is niet waar, hè. Pireins met meester Frans de Geest. Hier, ik ben aan dat krijg ik nu, Pieter. Een kus. Mm. <lacht> Geef eens hier. Ah, dus Pireins heeft in Frans de Geest zijn klas gezeten. En wat zijn die kruisjes boven die andere hoofden? De beste vriendjes van Pireins, zeker. Ah, of die slachtoffers van de Geest. Ik kijk eens hier. Wat zit er in die tas? Brieven. Ondertekend door een zekere Martin. Familienaam? Nee, alleen Martin. Zijn ze gedateerd? Nee. Maar wacht... Je ziet nog een envelop, misschien. Oei, oei. Ze zijn afgestempeld in Belo Horizonte, Brazilië. Ja, en de poststempel is moeilijk te lezen, hoor. Laat eens zien. Ja, dat is inderdaad moeilijk te ontcijferen. 14, 7, mm -hmm. 1900, 96. Ja, dat is het, 96. Ja. Wie is Martin? Ja, dat is vreemd. Die brieven zijn niet geadresseerd aan Pires, maar aan Jo Mertes. De... Transseksueel, die twee weken geleden vermoord is. En het adres is dat van de VZ2-eigenhulp. Er is dus een link tussen en Pirijns en Jo Mertes en de VZ2. Inderdaad, Gidokke. En die Martin is zonder twijfel het lijk dat we gevonden hebben bij Allaard. Peter, lees dit eens. Martin dankt Jo Mertens voor de uitnodiging om een tijdje naar België te komen. Nu vlug uitzoeken wanneer Martin naar België is gekomen. Niet gezet te ver gegaan met de geest. Maar oh, hij heeft het toch overleefd? Ja, oh, je hebt geluk dat de man te ziek is om een klacht neer te leggen. Anne Loren, lieveke, de geest is niet ziek, maar te bang. Die man is zo schuldig als de pest. Maar hij denkt zwijgens een beerput te kunnen dicht houden. Maar hij heeft de kee gecontacteerd. Weet je dat hij zelfs in het ziekenhuis bij hem is geweest? Ja. Oh, Pieter, drang u iets boven het hoofd... en ik weet niet of ik u dan ook zal kunnen helpen. Je kunt mij nu helpen door aan Beekman te laten weten... dat ik gegronde feiten heb om met die zaak door te gaan. Verdomme, Pieter, gespeeld met vuur. Ja, ik zal mijn vingers niet verbranden, liefkie. Ik weet wat ik doe. wist met het buikje vandaag. Kappen? Ach, oh, kom maar aan, Anneloreke. Je bent toch het geloof in uw help niet verloren, zeker? Nou, het is goed. Procureur Beekman. Uh, Roger, uh, commissaris van hier. Met bewijzen deze keer? Ja, ja, ik heb ze ingekeken. Gegronde feiten en aanklachten. Ik hoop het, want ik ben het beu om hem elke keer te moeten zeggen... dat hij voor niks komt. Ja. Hij moet eens leren werken volgens het boekje... in plaats van als een stier door een porseleinenwinkel te stormen. <laughs> ja, ik laat ja. hem naar u komen. Ja, ja, en uh, kom zelf ook maar mee luisteren. Oké. Okay. Procureur Beekman kan u nu ontvangen. Dank mm, je, liefke. Kutje. Ja. Let deze keer een beetje op je woorden, hè, Pieter? Altijd toch? Ja, altijd toch. Heb je deze keer nodig? Een huiszoekingsbevel voor de VZW-eigenhulp. Waarom? We hebben tijdens de huiszoeking bij hoofdinspecteur Pirijns iets gevonden... ...en het lijkt mij nuttig en aangewezen. een van in... We hebben brieven gevonden van een zekere Martin uit Belo Horizonte, Brazilië, gericht aan Jo Mertes. De transseksueel die twee weken geleden vermoord is. Jo Mertes verbleef op dat ogenblik in zijn twee eigen hulp en kreeg daar bezoek van die Martin. Wat meer is, het tijdstip van het bezoek van die Martin komt overeen met het vermoedelijke tijdstip van overlijden van het lijk dat we gevonden hebben op de boerderij van Allard. Oh, oh, oh, oh, niet zo vlug, hè. Je trekt wel heel vlug en heel veel conclusies, maar het is allemaal gebaseerd op veronderstellingen. Geen bewijs. Maar Jo Mertens verbleef volgens het adres op die brieven op dat ogenblik bij eigen hulp. Er is dus een verband met die VZW. Ja, dat kan moeilijk ontkend worden, hè Roger. Ja, dat lijkt er wel op, maar uh, ja, het kan toch even goed zijn dat Jo Mertens in der tijd beroep heeft gedaan op eigen hulp. Daar dient die VZW toch voor. Ja, dat is inderdaad zo. Maar een huiszoeking hoeft niet per se gericht te zijn tegen de VZW. Het gaat erom informatie te vinden over het verblijf van Jo Mertens... en als we die vinden, kan ons dat weer verder helpen. Maar dan vraag je gewoon aan de directeur van Eigen Hulp... om inzage te mogen hebben in hun administratie. Dat hebben we geprobeerd, maar Wouter het elke medewerker... In dit geval vind ik toch dat we de middelen moeten aangrijpen... die ons ten dienste staan. Een huiszoeking. Tja, ja, goed. Goed, ik zal een bevel tot huiszoeking tekenen... op twee voorwaarden. En die zijn... Dat substituut Martens met je meegaat om je tijdig op de vingers te tikken. Geen probleem, okay. bedankt. Ik ben nog niet uitgesproken. Ten tweede, ik wil dat het onderzoek zich enkel en alleen beperkt tot het vinden van de informatie over het verblijf van Jo Mertens. Begrepen van u? Tuurlijk, meneer de procureur. Voor de rest doe ik mijn oogkleppen op. <middels> La la la, ha, hey, ha, ha, ha. Ik zat een beetje stiller, Ben. Ja, wat is er, niet goed geslapen? Ah, goed, maar te weinig. Voelde u het precies al goed thuis? Koffie, fruitsap, spek met eieren? Kan niet opzeker? Ja, ik voel me overal thuis. Nee, misschien ook een tas koffie? Ja, en natuurlijk. Melk? Zo. Zwart. Ah, alsjeblieft, meneer. Nog iets anders tot uw dienst, meneer. English breakfast. Kijk, ben, doe maar normaal, hè. Voor zover dat je dat nog kunt... Oké. Okay. Je beseft toch dat het maar voor een paar dagen is, hè? Dat was de afspraak. Dat weet ik. Overmorgen kan ik al weg. Waar gaat het dan naartoe? Ah, Zuid-Amerika. Alles is al geregeld. Oh, Linda zal content zijn. Dat betwijfel ik. Je gaat toch niet alleen, zeker? Maar het is de kans van mijn leven om van haar af te geraken, al Ze is groot genoeg om voor zichzelf te zorgen. En wat meer is, ze weet absoluut niks van ons verleden. zo. Adjunct commissaris van In. De laatste keer dat we elkaar zagen, had u toch een andere naam? Misverstandje. U bent daar uw boekje te buiten gegaan en u weet het maar al te goed. Mag ik u voorstellen aan substituut Martens, meneer Mevrouw, ik wil een klacht neerleggen tegen deze man. Dat kan u, meneer Wouters. Ja, hij is hier onder valse voorwensels binnen geweest om, om in mijn papieren te kunnen snuffelen en om mijn gasten te misleiden. Ik neem daar notie van, meneer Wouters. Als u dan notie wil nemen van dit... Huiszoekingsbevel, alstublieft. Ja, ho, ho, ho. U, u hoeft niet per se alles overhoop te gooien. Als u me zegt wat u zoekt, dan zal ik het u geven. U kunt misschien al beginnen met de gastenlijsten van 1996. 19, ja, waarom 1996? We moeten toch ergens beginnen. Geen enkel probleem, laat mij even... Zo, alsjeblieft, hier hebt u 96. Zoekt u iemand specifiek, want ik heb een uitstekend geheugen. Misschien kan ik u zelfs de informatie geven zonder dat u moet zoeken. Wij checken dat liever zelf. Pieter, kijk eens even. Ja. Um, meneer Waters, op welke manier staan de vrouwen hierin vermeld? Alfabetisch of op datum van opvang? Ja, op opvangdatum. En uh, wie zoekt u? Jo, Mertes. Nooit van gehoord? Die naam zal u daar niet in terugvinden. Ja. Er zit inderdaad geen Jo Mertens tussen. Ja, we hebben nogthans uit goede bron vernomen dat zij hier in die periode verbleef. Hmm, dan, dan is die goede bron van u toch niet zo goed als u denkt? We hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen, meneer Wouters. Mevrouw de Substituut, als die naam niet in het boek staat, is die persoon hier niet geweest. Zo simpel is dat. Ja, dat is. Tenzij u er een dubbele boekhouding op nahoudt. Wat? Dat, dat is een verdachtmaking die ik niet hoef te tolereren. Pieter, wat ik iets heb gesproken. Ja, goed. Jo Mertens kent u dus niet. En Martin? Familienaam? Onbekend. Dan kan ik u ook niet helpen. Met enkel een voornaam. Er is meer dan één koe die blaar heet. Het. Meneer Wouters, al moet ik hier de laatste steen boven laten halen. Als er iets te vinden is, hoe weinig ook, dan zullen we het vinden. Nou, u bent vanaf nu mijn gast. Gaat u gerust uw gang? Ja, commissaris, hebt u een momentje? Ja, kom maar aan. Mevrouw oh. de substituut. En? Al iets gevonden? Nee, we hebben al de huidige bewoners van het huis ondervraagd. Niemand heeft ooit gehoord van Joel Mertens of van een Martin. Verdomme. En over de gang van zaken hier, iets verdachts gevonden? Nee, al de bewoners, ze zijn allemaal vol lof over hetgeen de VZ2 voor hen doet. En toch stinkt het hier. Goeieavond met de Grote B. Ah, dag met Van In hier. Oei, commissaris. Nieuws. Zijn er onverwachte ontwikkelingen in uw onderzoek? Affirmatief, hein. Maar ik bel eigenlijk voor iets anders. Ah. We luisteren hier bij de recherche in Brugge ook naar Radio 2. En we vinden hmm. jullie actie voor Hulp aan India een bijzonder goed initiatief. Ik heb deze morgen ook al naar uw collega Filip gebeld. Ah, dus jullie willen jullie steentje bijdragen voor India? We zouden graag, Heijn. Maar voor de politie ligt dat een beetje moeilijk. Ja, dus zo'n actie als in Boom van de politie van Boom zien jullie niet meteen zitten? Nee, breng me de bek niet op. Dat was zeer goed bedoeld van mijn collega Eddie Battle, maar ik vermoed dat zijn Amerikaanse roots hem een beetje parten gespeeld hebben. Ja, maar commissaris, niet alle initiatieven halen meteen het parlement, hè. Misschien zou zo'n interpellatie ook nuttig kunnen zijn bij uw huidige onderzoek. Maar het comité P op mijn dak krijgen zeker, hè. Nee, nee. Ik heb hier al de handen vol met het eenmanscomité de K. Geen uh, kwijtschelding van straffen dus inbruggen. Zeker negatief Hein. Nee nee. Ik wil gewoon aan al mijn trouwe luisteraars van de grote beer vragen nog zo lang mogelijk te blijven luisteren. Want volgens mijn informanten zullen er nog tot zes uur morgenochtend bij Radio 2 mogelijkheden zijn om het algemeen rekeningnummer van de actie te spijzen. En op die manier de mensen in India hun dringende nood te helpen lenigen. Oké okay, commissaris van harte bedankt voor uw uh, uh, sorry, op... sorry, inhaken. De hij heeft me weer dringend nodig. Tot maandag, hè, Joe. Ja, tot maandag. Ja, ja van in, eindelijk. Ik ben direct gekomen toen ik hoorde dat je mij nodig had, commissaris. Ja, ik heb u niet nodig van in. Ik heb u laten roepen omdat ik een hartig woordje met u wil wisselen. Ah, werk ik niet hard genoeg? Ik je niet tevreden over mijn inzet? Hoe haalt het in uw hoofd om een huiszoeking te verrichten bij de VZW eigen hulp? Ik heb u daarvoor toch geen toestemming gegeven? Ik neem aan dat ik niet voor elke stap die ik zet toestemming moet gaan. ook ja, hoe ik over die zaak denk. En weet ook wat ik ervan denk als geweest is met loskruid, dan schieten zij op alles en iedereen die zelfs maar van ver met die affaire te maken heeft. Ja, dat loskruid begint anders al stevige vormen aan te nemen. Oh ja, wat heb u gevonden bij eigen hulp, hè? Niks. Juist niets. Zet u nu tevreden? Ik mag het weer oplossen, hè? Procureur Beekman heeft voor een huiszoekingsbevel gezet. Op welke gronden? Een duidelijk verband tussen Jo Mertes, de vermoorde transseksueel en de VZW. 2 Jo Mertens zou er geweest zijn, Zou er erom... geweest zijn, ja, maar daar heb je natuurlijk geen bewijs van, hè? Nee, ja, maar... hoe ver verstaat je met de woord op Pirijns? Ik ben daarmee bezig, maar... Eh, niks te maken van in, want ik ben ook niet klaar, hè? Hoe waren mijn orders met betrekking tot de geest en wijds? Ik moest de heren gerust laten. Ik heb er niet goed verstaan van in. Ik moest de heren gerust laten. En achter mijn rug zijn Beekman daarover ook gaan opvrijen? Oh, dat is veel gezegd, hè, commissaris. Ik val niet Jij op Je krijgt daar ook een deksel op de neus, maar wat doet ge dan toch, hè? Ik vond het nodig... Om tegen alle orders in te gaan, ja, om cavalier Zuid te spelen. Wel van in, ge mocht af nu cavalier Zuid spelen zoveel als dat ge wilt. Krijg ik carte Blanche? Ja, carte Blanche. Om zelf te kiezen waar je op vakantie wilt gaan. Voor mijn part zo ver mogelijk, hè? Maar ik... ik zal klare taal spreken van in. Gezet, geschorst. Met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. En kom, je wapen in je badge. Ik ben dus vanaf nu technisch, werkloos. Ik ook dus. Nee, nee, jij moet blijven werken. Ja, u heeft hij niks gezegd. Dan zoek ik verder naar de identiteit van die Martin. Als je maar van die VZ2 blijft. Ja, waarschijnlijk ook van de geest en feit. Natuurlijk. Dus met andere woorden ben ik ook werkloos. Ik vraag me af waarom dat gotteke moet gedekt blijven. Drie moorden op rij. En op de daders op de sporen. Het gaat hem ook niet om die moorden. Het gaat om de kezen, een goeie naam. Ja, dat is dan jammer voor hem. De huiszoeking is al gebeurd en de hele administratie wordt minutieus uitgepluist. Als je daar geen voor steekt, wacht maar af. Ja, dat zullen we dan nog wel zien. We moeten nu eerst verzorgen dat je schorsing opgeheven wordt. Ja, wie gaat je daarvoor inschakelen? Voor u een vraag, Pieter. Voor mij weet. Ja, ik ben gewoon het slachtoffer van de Belgische ziekte, Guido. Alle pottekjes met vieze inhoud moeten vakkundig afgedekt worden. Daar, daar komt mijn geheim wacht. Ah, hallo. Guido, zit jij daar voor iets? Dank voor uw telefoontje, hè Guido. Dus, de commissaris is zijn te buiten gegaan. Wel, in mijn hoedanigheid van substituut heb ik het recht u op te vorderen, Pieter, wat bij deze gebeurd is. Is uh, procureur Beekman ook die mening toegedaan? Dat is niet belangrijk, Guido. Je hebt de substituut gehoord, ik ben opgevorderd en vanaf nu weer in dienst. De Deke of geen de deke, ik zal die zaak uitzoeken. Tot op het bot. Yes, you... You have... Uh, oh, for everybody... the Oh, interesting, yes. Very interesting. Can you look for me for the B Belgian Martin? Yes. Yes, yes, I wait, I wait. No... On shh, shh, shh. but me see the police from Belo Horizonte. Oh, en is het dat dossiers van al de transseksueel? Ja, hmm? nou, m'n is in. Mijn nationaliteit leeft dit in heel de Santee Boutique. Amai, is van een orde gesproken? Nou, moet je beter een beetje aan leren, minder. Yes, yes. Wat, What do you say? Zeg, ja, Karin, je ging niet overpakken. Maar waarom? Ah, doe je dat stif voor? Oh. Lek doe maar. Oh. Yes, yes. You, you, you know, Martin. Mm? Can, can you send me the fax with the photo of Martin? Dank u, dank u. Kan Max ook de hele dossier voor me? Yes, all the papers. Dank u, yes, thank you, thank you very much. Goodbye. Ziet ze, dat je dat kunt. Het ging nog nogal dan dat ik erbij zei. Ah, voilà, en nu? Zeg ze. Ze moeten iets vrees speciaal geval geweest zijn, Ze kunnen er nog alles herinneren. Ja, wacht, ze, ze, ze. De fax bij te doodloop Nu? Oh, van Brazilië nog hier, sorry? Ja, ah, maar dat gaat Sierven uit, Rietje. Ja, ik weet het, de voeten gaat dat van eens, weet ja, Maar, nu komt het niet Sierven. Ja, ja, dat moet ik. Zij ja, moet maar... een beetje een passage. Ja, maar wacht, ik wil zien, hè. Ja, maar ja, hoor, kijk eens, als je dit gaat zien. een moest vrouw, een vrouw met jouw schampassage. Ja, maar, het kan interessant ja, vanwege, ja, zij zijn. Ja, van eens, weet je. Zij door, zij door. door. Zij, zij, zij, zij, zij, zij Pak het. Amai. Doe een keer. 20. Ah. Opverdomme, dan die fameuske Martin. Nee, dreetje. Wees wel. Een vrouw, Zij? Ah, hier ze. De gegevens, dat begint ook al. En die borst niet, zij Moet dat ik je bezien. Oh-oh. Bedrijf. God zeg, het is nog niet niks. Ja, maar Karin, het ook weten, Ah, Amai, commissaris, goed content ze we. Bon, we staan direct logistisch verder. Ik moet er dringend van in gaan verwetten. Ah, nee, Karin, nee. Ja, maar ja, kijk, lustig, Ja. Die Martin was dus inderdaad eerst een man. Ja, maar dat weet ik zijn naam is Martin Fontaine. Ja, dat klinkt Vlaams en Ton. Van nee, hier staat hij. is geboren in Zwevensjeren. En jij dan in Belo Horizonte een seksoperatie onderhoor. Martin, wieert Martin. Dat is interessant. Ja, wacht, wacht, wacht. is nog niet alles. Zij heeft er ook een heel nieuw gebed in uw mond laten steken. Met 24 steftanden. En die waar, hè? Dat ligt dan dus gevonden hebben. in de niet van allerlei. <laughs> en de naam er. Yep. Martin Fontaine. <laughs> Kom mannekes, kom. Kunnen we dan nu ons strijdplan opstellen? Hm? Ja, maar hoe denk je de keel op andere gedachten te kunnen brengen wat betreft uh, de geest en wijtschouden? Ja, je mag niet vergeten dat ook procureur Beekman die wil dat we hem lastigvallen. Ja, we blijven een tijdje weg bij die twee heren. Ja. Er zijn toch nog andere mogelijkheden, ja, dat hè? Dat vind ik ook. We hebben bijvoorbeeld die oude klasfoto met de Geest en zijn Nee, doorling. Pieter, de Geest ligt nog altijd in het ziekenhuis dankzij u. Laat die dus met rust. Ja, koor, maar dat brengt ons toch niet om een kijkje te gaan nemen in de vroegere school van de Geest? Ah, Misschien oké. kunnen ze ons daar wat meer vertellen. Oké, okay, dat is ook een goed idee. Iets voor jullie twee? Met alle plezier. We zitten ook nog met de relatie tussen Pirijns, Jo Mertes en de illustere onbekende Martin. En die drie zijn gelinkt met de vz 2 eigenvul mm -hmm. Juist. Dankzij de gevonden brieven bij Pirijns weten we nu ook met zekerheid. ...dat de twee transseksuelen elkaar goed kenden. En door het feit dat Pirijs tot net voor zijn dood gezien werd bij eigen hulp... Yep. Uh, ...moet er een connectie zijn met die drie... ...en Wouters en de twee leden van die beheraad... De, mm -hmm. ...de Geest en Weits. Ja, yep. dat is de keek op zijn muizenpoortjes. <tie> nou, jij <schrappen tie> door. <hierdoor. tie> uh, met van in. Ah, Karim. Wat lief. Dat is goed nieuws. Ja? Prima. Oh, wacht eens. Uh, kunt jij een bruin eens graven in het verleden van Pirijs? Vanaf zijn kinderjaren. Dat is goed. En uh, Karin, je hebt fantastisch gewerkt. Doe ook mijn complimenten aan bruinogen. Ja. daar. Wat is er zo fantastisch? Wij hebben een foto van Martine. En een naam. Fontaine. Is dat nu zo fantastisch? Ja, want ik heb zo het gevoel dat we haar of liever hem alles ergens gezien hebben. Ja? Op een andere foto. Pieter. Wat is er? Nu van mijn vrouw. anne je kent de Cleopatra. Ik ben daar nog nooit geweest. Peter, dat is een café met kamers. Wil je daar naartoe? Linda Spaans. Juist Guido. Weet je nog dat ik in haar cel moest komen? Ja, waarna dat ik tot vijf uur in de morgen met Karine op de lappen lappenzijt geweest. Tuurlijk weet ik dat nog, Ze was wel populair, maar ze heeft me toen gezegd dat haar man een speciale vriend is van de geest. Klasfoto, hè? Natuurlijk hanne terwijl Guido en ik ons slecht opsteken in die oude school van de geest, kunt jij misschien... Een kijkje gaan nemen in dat café. Oké. Okay. Oh, oh, oh, Pieter, dat kun je niet meenemen. In haar toestand... Het is heel maar... vriendelijk dat je zo bezorgd zijt om mijn toestand, Guido. Maar job is job, hè. Meneer de geest, wat bent u van plan? Mij aankleden. Maar dat kan niet. U moet in bed blijven. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik niks meer moet, juffrouw. De dokter heeft strikte orders gegeven. U moet rusten. Dat kan ik thuis het best. Wacht dan tenminste tot de dokter is langs geweest. Elke minuut die ik langer moet blijven is een minuut te veel. Dan roep ik de dokter. Doet u maar wat u niet laten kunt, juffrouw. Um, hallo? Het is nog gesloten. Uh, ik ben op zoek naar Linda Spaans. Ah, wie wil dat dan weten? Ik ben Hannelore Martens, journalist. En ik ben de Queen of Sheba. Moet u dan nog werken? Ik ben niet aan het werken. Ah, ik kom toe, zet u bij mij, kom en drink iets mee. Oh. Ook een vodkaatje? Uh, nee, dank u. <laughs> maar niet drinken is niet praten. kleintje dan. Uh, voilà, zie. En uh, journalist van? Uh, het streeknieuws. Oh. Ja, ik verkoop dan mijn artikels... verder aan... aan. Wow, verschillende weekbladen. Santé, dat ja, is goed. Um, is uw man thuis? The king. No, not at home, nee. No. Ik zou het geen betere water kunnen Zeg, mensen mens, begin niet te zagen... ...en drink liever nog eens dat ik kan bijskenken. Kom, want... ...dat geluid er van een uur... ...aan een klein glaasje... ...dat, dat maakt mij oh, nerveus. Ik ben je gewoon van ey, ey, kom aan... ...drinken, zeg ik. Lekker, hè? Ja? Huh? Oh. wat wil je weten? Hoe het hier met de Cleopatra gaat... Nou, goed, hè, dat zie je toch? Uh, ik, ik wilde u eigenlijk iets vragen over uw man. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, maar daar moeten we dan op drinken, hè. Hoe <laughs> uh, was de naam? Hannelore. Oh, Hannelore tot op de bodem. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hoe meer dat gedrinkt, hoe beter dat dan smaakt. Uh, ben, ben. ben. Ja, Ben. Ben, Ben. Dat is een smeerlop. Hij is er met uw geld vandoor. Ah, de pers is nog altijd ingelicht, hè? Allee, bon, gaat-doen? Wel, meer weet ik niet. Ik zal het niet Ik ben niet de lichtste. Ik pas op. Ik ga leven op een krukje zitten. Waarom? Anne Ik wil een toast uitbrengen. Ja, op wie? Op. Op anne -Lore. Op mij. Op, <laughs> op mij. <mee. laughs> Santé, Anne-Lore. Zij dat begint die ook te smaken, hè? Ja, <laughs> ja, weet <ze> wel eigenlijk. <laughs> dat is <die> nog gezellig, hè, in Zeg, Linda. Ja? Mag Linda zeggen, hè? Alsjeblieft, ik zeg Anne-Lore. Hey, ik ben op zoek naar iemand. Ik heb hier, wacht, een fotootje bij je. Ah, hmm. laat me dat Kent je die, vrouw? Eens... Ah, ja. Ah, dat is Martin. Ja. Ah, heb je Martin gekend? Van waar kent jij haar? En die heeft hij nog gewerkt samen met jou, dat waren twee goede vriendinnen. Jo, Mertis, hè? Straf, hè? Wat ja. doodstuk, jo, jo. Je kent het zo goed als ik. Ja, weet je wie dat er nog veel meer foto's heeft van die twee? En veel pikanteren? Ja. Nee. <laughs> ben. Nee, Oh, dat weet ik niet. Alleen voor oh, Alain Alleen Alain Onze pornofotograaf. Jan, schrijf dan maar in uw artikel dat er hier in de streek een pornofotograaf woont. Die zal daar blij mee zijn. Veel reclame voor onze pornofotograaf. Oh, <laughs> <picanter. laughs> ik heb het te kennen, hè? <laughs> Saté. Vroeger vroegen <lacht> aan mijn foto's van mij, maar ja, ik werd te breed, kon er niet... Hoe staat dat smalbeeld? beeld. willen het vervangen nu. Al moet dan vragen, weet ik, ja. Ben denkt dat ik niets weet, maar eigenlijk weet ik alles. Behalve dat hij een fotograaf wordt. <lacht> <lacht> <lacht> Juist. <lacht> oh. Kom, Saptie. <lacht> oh. Nee. Oh, ik moet... <lacht> Ik moet weg. Uh, uh, moet ik... Met... Oh, was... oei, oei, oei, oei, meisje, pas op. Ik... Zeg, jij kunt niet drinken. Nee, nee kan. Ik heb het niet. <laughs> ja, maar zo kun jij oh, niet op straat. Oh. Nu, nee, nee, wacht. Oh. Nu nee, kan kan iemand belen. Ik kan oh. iemand belen. Dus, nee, nee, kom. Ja, ik heb je gelijk, hoor. Kom. Misschien, Zet wacht. u. Ik zal misschien zien. Ik ga een taxi belen. Meneer, laat me toch helpen. Ik kan nog altijd alleen stappen, Melanie. Zij niet mijn benen. Ik begrijp niet dat ze u zo naar huis laten komen. In uw toestand. Het hebben ze ook niet. Met eigen beweging vertrokken. Maar meneer, toch. Het is mijn eigen keuze. Wacht, wacht. Ik zal de deuren open doen. Ja, Schenk me nu maar een flinke cognac in en geef me een Havana sigaar. Ik heb iets te vieren. Maar de dokter heeft gezegd dat... Cognac en sigaar, Melanie. Geen sprake van. Als u dat wil, dan moet u zichzelf maar bedienen. Ik wil uw dood niet op mijn geweten hebben. Personeel van tegenwoordig is ook niet wat het geweest is. Ja. Als er iets is wat ik op deze verdomde wereld ga missen, is het dat wel. Mijn sigaren en. mijn cognac en. <laughs> ja. Er is nog iets wat ik zou missen. Ik ken de weg, nee, Melanie, bedankt. En gelieve als je nu niet meer te storen. Wat een entree, Wim. Van de minister zou je toch wat meer stijl mogen verwachten. Ja, stijl is nu wel het laatste waar ik aan denk. Ga zitten. Cognac. Nee, ik ga niet zitten, eigenlijk. ik wil geen cognac. Waarom ben je zo over je toeren? Heb jij Jo, Mertes en Mark Pirijns laten vermoorden? Die anders, beste vriend. Kon je daar niet mee wachten? Cognac. Eén ontdekte moord is meer dan genoeg. Als ik de keuze had, zou ik gewacht hebben, maar dat kon ik niet. Mertens en Pirijn chanteerden mij en dat kon ik niet toestaan. Je had een zwijgen kunnen afkopen. We <hij> zouden nooit met een eenmalige betaling tevreden geweest zijn. Pirijns liet dat meer dan duidelijk blijken. Ja, ja en nu, nu, nu zitten wij met drie lijken... En de strop rond onze nek wordt nauwer en nauwer. Zolang we kunnen ademen leven we nog. En er is meer nodig dan een paar Brugse agentjes om de strop rond onze nek dicht te trekken. Veel meer. Goedemiddag, meester Buffel. Ja? Ik ben commissaris van In en dit is brigadier Versavel. Mogen we even binnenkomen? Eh, heb ik iets verkeerd gedaan? <laughs> Gewoon uh, routineonderzoek. Kom dan maar binnen, kom. Dank u. Dank u. Ja, ja let maar niet op die rommel, ik, ik woon hier alleen, zitten. u. Ja. Ja. Ja. En waarmee kan ik u van dienst zijn? Wel, meester, wij zijn op zoek naar achtergrondinformatie in een moordzaak. U was een collega van Frans de Geest. De Geest? Ja, het is te zeggen... Dat was maar voor een heel korte periode. Nou, daar zijn we van op de hoogte, ja. ja. Nou, ik praat daar niet zo graag over, ziet u. Dat, dat was een vervelende geschiedenis. Maar neem toch plaats, heren. Dank u. Dank u. Dank u. Zo. Meester, wij hebben... ...een oude klasfoto teruggevonden. Nou, het gaat erom of u misschien bepaalde personen herkent. Ah, laat eens zien. Ja, dat is de geest natuurlijk. Mm -hmm. Ja, en de kinderen met een kruisje boven hun hoofd. Uh, ja, dat dier is Ben Spaans. Mm -hmm. En dat... Uh, ...Joke Mertes. Ja, ja, zeker weten. He. Dat gast je daar... Die heeft het ondertussen heel ver gebracht, ja. Minister van Buitenlandse Zaken. Wim Weits. Ja, dat is een heel ja. oh, Het schooljaar van 60, 61 Ja, ja zo'n zo foto roept een heleboel herinneringen op aan, aan lang vervlogen tijden. Minister, ik. Meester, zou er uh, volgens u een reden kunnen zijn waarom juist die leerlingen aangeduid werden? Ik zou het niet weten. Denk eens goed na. Het is belangrijk. Wel, uh, Ben Spaans en Jo Mertens waren goede vrienden, ja. Ja, Ben nam het altijd voor Joken op als, als hij werd geplaagd door Wim Weitz. Oh ja. ja, die Weitz was een echt rot, jongen. Werd die Jo veel geplaagd? En waarom? De reden? Oh, Weitz en, en ook andere jongens, trouwens, maakten hem uit voor. Uh, Vuile flikker. Oh, ja. Ja, hij had nogal meisjesachtige manieren. Mm -hmm. Tegenwoordig maakt men zich daar niet meer zo druk over. Maar ja, in die tijd... En, ja. en hoe reageerde je zelf? Niet... Eén keer zijn die pesterijen bijna valikant afgelopen. U hebt blijkbaar een heel goed geheugen, Mr. Buffel. Ah ja, ik, ik heb je ook uh, toen net op tijd kunnen bevrijden. Hè? Zijn handen en voeten waren vastgebonden, en in zijn mond zat een zakdoek gepropt, en op zijn neus zat een wasknijper. Ja, hij was aan het stikken toen ik hem vond. En de daders? Pff, nooit gevonden. Niemand wist er niets nee. nou. En wist jou zelf niet wie. Nee, nee, nee. Namen heeft hij nooit willen noemen, nee. Mr. Buffel. U hebt ons een heel eind verder geholpen. Ja, ja inderdaad. Oh, mag ik de foto terug? Wacht eens, wacht eens. Hier. Hier staat nog een hele goede vriend van Josie. Waar? Maar er staat geen kruisje bij. Waar? Hier, hier die kleine met dat broske. Ah, wie is dat? Pirijns heette hij. Mark Pirijns? Ja, oh, u, u kent hem ook. We kennen hem, meester. We kennen hem. het bezoek aan meester Buffel was een succes. Mm -hmm. Veel beter dan we hadden verwacht. Kunt u ons gezegd voorstellen toen we hoorden dat onze eigen Pierijns een vriendje was van Enio Mertes huh? en Ben Spaans en Wim Wijs? Die allemaal in de klas zaten van Frans de Geest. En waarmee ze allemaal blijkbaar een speciale band hadden. Mm -hmm. en, en... Of hadden. <laughs> ja, juist Guido. Enfin, op die manier zullen de Geest en Weids toch niet lang meer buitenschot kunnen blijven. Hè? Niet tegenstaan hun bescherming door de Kee en Beekman. Dat zal mijn moment van glorie zijn. Ja. Ik kniet er nu al van. Zeggen hebben jullie nog iets ontdekt? Ja. Ik zit al een hele tijd aan het verhaal van meester Buffel te denken. Over die pesterijen die Jo Mertens moest ondergaan. Ja, ik ook. Handen en voeten gebonden prop in de mond. Wasknijper op de neus. Een exacte kopie van de manier waarop Jo Mertens ja. uiteindelijk vermoord werd. Maar, ja, maar dat, dus dat betekent dat de moordenaar van Jo een oude schoolkameraad is. Ja, dat zit er dik in. Maar wie? In elk geval weten we via Linda Spaans dat een zekere Alain Verfay, pornofotograaf, een goede vriend is van haar man Ben dus die die past ook in de puzzel ja, dat geeft ons al heel wat stukjes de kwestie is alleen om ze goed in elkaar te laten passen en één stukje van die puzzel heeft gevaarlijk veel kantjes wim Beits. een schoolvriendje van de anderen en nu medebeheerder van de vzw eigen hulp maar verder lijkt hij met niets of niemand van de verdachten in contact te staan volgens mij hè, is hij een van die stille waters met diepe grond afgerond Als je zo op en neer blijft lopen, hè, dan kan ik me niet concentreren. ja? Ik denk na, nou, Dan doe ik het best als ik een duvel drink of als oh. ik wandel. En vermits eh, ik hier geen duvel loop dan even naar buiten, hè, Pieter. Frisse lucht dat is goed voor de hersenen. Ik zal de deur en het venster open doen. Dan kunt je meegenieten. Pieter, doe dat venster dicht, hè, of we krijgen allemaal een verkoudheid. Oké. Okay. Geen deur dus. Guido, ik heb een plan. Zie je wel dat dat lukt? Wat? Nou, wel nadenken zonder duvel. Guido. De VZW eigen hulp vangt vrouwen in nood op. Juist? Juist, ja. Wij gaan ervan uit dat die opvang alleen maar een dekmantel is voor andere minder nobele doeleinden. Ja, dat zijn alleen maar vermoedens. Ja, met behulp van mijn plan worden dat bewijzen. Pieter, je hebt voor 100% mijn aandacht. Er moeten undercoveragenten infiltreren in die fameuze VZW. Ah, als vrouw in nood. Juist. Dat lijkt me geen goed idee. Wat denkt u van Karin? Agenten Niels? Oh, nee, geen sprake van. He? Waarom niet? Maar uh, Pieter, ze is, ze is nog geen jaar in dienst bij ons. Ze heeft gebrek aan ervaring. Ze ja, heeft nee, die is te... een ambitieuze vrouw, Guido. Ze is pas gescheiden, geen kinderen en heeft alles op alles gezet voor deze job. Met andere woorden, ze is geknipt voor deze opdracht. Ik ja? ja, ik zie dat wel zitten. Dat is dan bij deze afgesproken. Peter, Discussie ik zal... gesloten, Guido. Wanneer moet ik beginnen? Onmiddellijk. Je gaat u aanmelden bij de VZW. Gezegd dat je ge gehoord hebt dat ze vrouwen in nood helpen en dat je ja. zwaar in de problemen zit. Je ja. hebt niemand meer op de wereld, je ziet er niet meer zitten en je zou er eigenlijk een einde aan willen maken. Agenten Nails, je boekt deze opdracht niet aan waarde. Nee, we hebben nog een commissaris Van In, u kunt op mij rekenen. Dat geloof ik direct, Karin, maar pas op. Ik wil wel dat je om de 24 uur contact met ons okay. opneemt. Ook als er niks gebeurd is, want mm -hmm. het is niet zonder gevaar. Ja, denk aan Martine en Jo. Ik weet wat ik aanvaard. Nou, dat is goed, begin er dan maar aan. Goed, commissaris. Eh, Karin, ja, commissaris. Karin, uh, u een beetje nonchalant. Hè. Sexy, je moet een aantrekkelijke vrouw zijn. Oh, denkt u echt dat dat voor mij een probleem is, commissaris? Hm? Ja, <laughs> ik vind dat heel riskant, hè. Ja, we moeten iets forceren, Guido. Als ik de key officieel vraag om een undercover agent dan vang ik bot. We moeten het zelf doen met mensen uit eigen rang. Wat doen wij ondertussen? Uh, vaardig een internationaal opsporingsbericht uit tegen Ben Spaans. En uh, ja. we moeten ook nog die pornofotograaf Alain Verfay opsporen. Gaat ook zitten, juffrouw. Of moet ik mevrouw zeggen? Juffrouw. Uh, Karin. Karin. Dank u. Zeg het eens, wat kunnen wij voor u doen? Ik, uh, ik, ik, uh, ik, Oh, kom, kom. kom. Doe uh, u maar rustig. Ik, ik zie het echt niet meer zitten, meneer. Ik, ik echt, weet maar niet. zo erg kan het nee. toch niet zijn... dat een mooie jonge vrouw niet geholpen zou kunnen worden. Ja, maar... Uh, ziet u, ik, ik had een vriend... maar die is vertrokken naar het buitenland. En, en nu zit ik zonder geld. Uh -huh. En ik weet echt niet meer wat ik moet doen... De, de huisbaas heeft mij op straat gezet en dat is nu al twee nachten dat ik in station heb geslapen en ik heb zelfs niks meer gegeten hm. ik weet echt niet meer waar ik naartoe moet ja maar Karin en uw familie dan maar ik heb geen familie ah. en, en vorige nacht ben ik dus iemand tegengekomen en die zei dat u mij misschien kon helpen Misschien, ja. ja. Zie, het zit zo, Karing. Wij hebben speciaal voor dat doel een, een VZW opgericht. Hè? Om, ja. om vrouwen die het moeilijk hebben te helpen. Mm -hmm. Ja, kijk. Misschien vinden we voor jou ook wel een oplossing. Ja? Mag ik hier blijven? Wel, je hebt geluk. Want, weet je, er is vandaag een kamer vrijgekomen... en jij mocht die hebben. Was echt gedaan. Ja, dank u, meneer uh, uh... Wouters. Wouters. Erik Wouters. Uh, thank you. Dank kom, u. Kom, kom, zij is recht. Uh, uh, Laat mij u eens bekijken. Hoe, hoe bedoelt u. Uh... Zo, zo. Ja. ja. Ho, ho, hoch. Karin, er staat u nog een mooie toekomst te wachten. Een toekomst voor mij. Maar ja, natuurlijk. En wij, Karin. Wij zullen u daarbij helpen.